Iemand moet het doen, zijn allereerste zoen. Iemand moet het doen, zijn allereerste zoen. Mijn vriendin gaf een heel groot feest. Met een DJ en een bar, leuke jongens bij de weed. Haar broer hielp een hartje mee.